Na dagenlange onderhandelingen is de begroting van de Volkerenbond vastgelegd op 3,95 miljard euro. De afgelopen twee jaar was er nog 4,15 miljard euro beschikbaar. Dat is zo'n 200 miljoen meer. Secretaris-generaal Ban Ki-moon is voorstander van de bezuinigingen. Het betekent volgens hem dat de VN meer zal moeten doen met minder.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 Kom beide kerstdagen kijken in Apeldoorn en geniet van de prachtig versierde kerstbomen en feestelijk gedekte tafels in het paleis. Bekijk ook de tentoonstelling Oranje Boven met honderden oranje souvenirs en de expositie met topstukken uit 100 jaar Nederlandse kunsthandel. Meer informatie op paleishetloo.nl Deze kerstvakantie in Nieuwland in Lelystad kunt u Schipbreuk bezoeken. Een tentoonstelling over de noodlottige reis van het VOC-schip de Batavia.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 Neem de restjes mee tijdens de kerstvakantie naar Nemo. Want zaterdag 24 december tot en met zondag 8 januari staat Nemo's wonderlab in het teken van het kerstlab. Voor meer informatie kijkt u op e-nemo.nl. U kunt alles nog eens nalezen op lekkerweg.nl. Dit was Lekkerweg in Eigen Land. Bekijk de wereld met andere ogen via het themakanaal hollandok 24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 Uh, dat, is is niet, dat, uh, niet dat, nee, De paus die maakt zich uh, drukker om de verkoop van uh, kerstballen. dan over andere zaken die zich misschien dit jaar. eventueel al dan niet binnen de katholieke kerk hebben afgespeeld. Ik vind dat ik het als geboren katholiek mag zeggen. ik vind het echt een, een grof schandaal. Ik vind ja. het een godspe. Um, we gaan weer het hebben over. over na, <lacht> dat moest er even uit, over <lacht> natuur. Uh, wat te doen met je afgedankte kerstboom met kluit. Rudolf de Rednose Rendier liep vroeger ook op Nederlandse bodem rond. En wat vinden vogels eigenlijk van vuurwerk? Welkom bij het Tweede Uur van Vroege Vogels. <kriek> is Zeeland. Het land waar het goede altijd blijft. Ja, we houden van het goede leven, reken maar. Het <laughs> geluid van die klompjes die je er doorheen had, die schaapjes. Dit was een klein fragmentje uit een reclamespotje uit de jaren tachtig. Even leek het erop dat het goede helemaal niet zou blijven in Zeeland. De plannen voor een tweede kerncentrale bij Borstelen... namen steeds vaster vorm aan. Maar op de valreep van 2011... Toch goed nieuws. De vergunningaanvraag voor de tweede centrale is uitgesteld. De aandeelhouders zijn not amused... en door het vastlopen van de plannen stapte de topman van Delta... het bedrijf dat de centrale wil bouwen, zelfs op. Zouden ze dan in, in Zeeland eindelijk het licht zien? Duitsland sluit alle kerncentrales voor 2022. Tenminste, dat is het streven. Frankrijk en België hebben al lang aangegeven... te willen investeren in duurzame energie... Maxime Verhagen herhaalde nog maar eens... dat de regering niet van plan is geld te steken in de bouw van uh, Borselen 2, Maar wel hebben geïnteresseerde partijen de ruimte om bouwplannen uit te voeren. Maar nu lijkt er zowaar een gebrek te zijn aan die geïnteresseerde partijen... die dus helemaal niet zo geïnteresseerd zijn. En dus aan het zo broodnodige geld. En zo zorgt geldtekort deze week voor een uh, onverwachte milieu-meevaller. Dit is Zeeland. Het land waar het goede altijd blijft. Ja, de reclamemakers in de jaren tachtig wisten het al lang, want het spotje gaat verder. Ja, we houden van het goede leven, reken maar. En toch letten we ook op de centjes. De Zeeuws meisje, lekker. Ja, en cent <laughs> Ja, de zeeuwen zijn Voorlopig tenminste. Laten we hopen dat ze in 2012 vooral zuinig blijken op de natuur. Want daarvoor is geen cent hoor. Salonorkest orkest Trocadero tekenen voor deze uitvoering van El Relicario van de Spanjaard José Padilla Sanchez. Welkom in tuinreservaten.nl ja, laten we dit nou eens even uitrekenen. Kijk, Nederland heeft zo'n 7 miljoen huishoudens. Uh, laten we er nou eens 5 miljoen daarvan een kerstboom hebben. Ongeveer een kwart van die bomen heeft een kluit. Uh, nou, een, een deel van die bomen heeft een kluit die niks voorstelt. Maar dan toch zit je nog in januari in ieder geval met een paar honderdduizend bomen... die je eigenlijk weer ergens zou kunnen planten. Ja. Als ze een kluitje hebben tenminste. In je tuin is misschien niet zo'n heel goed plant. Tenminste, mij is het nooit gelukt om een kerstboom levend te houden in de tuin. En dan zit je toch weer een beetje met zo'n dode kerstreliquie in de achtertuin. Ook niet heel erg gezellig. En als hij dan wel aanslaat, dan uh, wordt zo'n kerstboom vaak heel erg hoog. Sterker nog, de hoogste boom van Europa was een Noordmanspan van uh, een metertje of 85. Nou, zou het nou kortom niet geweldig zijn als in januari... op braakliggende stukjes Nederland kerstbossen planten? Stichting De in Rotterdam vindt dat in ieder geval een goed plan. En heeft er ook meteen een stukje grond op het oog... vertelt bomenridder Pim Jansen. Zo'n een uh, mooie plek hier in Rotterdam, Pim. Een, ja, ja, dat vind ik ook. parkje uh, in het centrum. Midden op het Noordereiland. Uh, een plek die eerst bebouwd zou worden... maar door bewoners, ondernemers en allerlei uh, belanghebbenden... Net zo lang geduwd getrokken tot dit definitief bestemd is tot een wijkparkje. En dat gaan we de komende jaren zo inrichten. Oké, okay, en hier rechts een enorm ja, talud. Ja, heel bijzonder. De rand van het park wordt gevormd door de spoordijk van de verbinding vroeger Rotterdam-Breda. En die spoordijk blijft ook liggen. Die sluit weer aan op de Hefbrug, een rijksmonument. En waar we dus naast staan is het landhoofd richting, uh, richting Maas. Nieuwe Maas moet ik zeggen officieel. Maar vroeger de trein dus... De, trein, de, de treinen ontstaan. overheen denderden 24 uur per dag. En uh, dat wordt nu onderdeel van het park. We lopen even een stukje het ja, parkje ja, ja. uh, bij het uh, lawaai van het verkeer weg. Ja, want ook dat is hier. Verkeer. Mooi groot grasveld uh, in het midden. Maar er kan hier dus nog wel wat begroeiing bij, denk Er kan jullie. hier nog wel wat bij. Uh, er is een werkgroep bezig, die uh, de Groene Vuist, die de inrichting van dit park voor haar rekening gaat nemen... ...in samenwerking met de lokale overheid, de deelgemeente. En uh, natuurlijk ook de mensen van de gemeentewerf die daarbij uh, betrokken zijn en ook de deskundigheid hebben. En dit moet iets moois worden van, voor en met de, de bewoners van deze buurt. Bijvoorbeeld met wat naaldbomen. Bijvoorbeeld met wat naaldbomen. Ja, wij hadden hier een perkje, dat kan je nog een beetje zien als je in de verte kijkt. Waar wij eh, zeg maar een soort logeerplek hadden voor, eh, voor naaldbomen, voor kerstbomen. Want we hebben dit parkje namelijk illegaal al een keer ingericht. voordat we wisten dat het echt een park zou worden. Oh, het is en, al eens geprobeerd. Ja, en <totstuk> toen hadden we een logeerperk voor mensen. die dus de kerstboom weer kwijt willen. en uh, ja, eigenlijk niet weten wat ze ermee aan moeten. Nou ja, hier, uh, hier kunnen ze wel uh, een prima plekje hebben. Maar de, de, de kerstbomen staan er niet meer? Of... Nee, nee, nee. Bij de, bij de laatste herinrichting zijn de kerstbomen. die waren toch wat uh, zieltogend. Uh, geruimd door gemeentewerken. En nu uh, ja, hebben we dus een leeg perk. Maar dat is dus ook meteen het probleem, hè? Dat ja. als je zo'n boom met kluit Hebt. En ja, mensen denken, ik zet hem in de tuin, dan wordt het nog wat. Ja, als het dat wordt, dan wordt het ook meteen een waanzinnig hoge boom. Ja, maar meestal wordt het gewoon helemaal niks. Ja, dat, dat, dat is het. Dat is het rare eigenlijk. We, uh, we zijn met heel veel mensen in het land uh, uh, zeer verknocht en dol op bomen. Dus ook vanuit dat idee kopen mensen zo'n ding met een kluit eraan. Nou, vaak stelt de kluit helemaal niks voor, want dan valt hij al uit elkaar nog voordat je thuis bent. Die gaan het dus al helemaal niet redden. Uh, degene die het wel redden, ja, waar laat je zo'n ding? Uh, nou, ja, wij als bomenridders en, en ook betrokken hier bij dit parkje... hebben ze iets van, uh, word creatief. Uh, ga over tot uh, wat men tegenwoordig in goed Nederlands noemt guerrilla gardening. Uh, zet de ding ergens in een wegberm waar die gewoon optimaal zijn werk kan doen. Uh, naaldbomen staan erom bekend dat ze erg veel fijnstof uh, wegvangen. Meer zelfs nog dan een aantal bladbomen. En uh, ja, ook hier in dit park is dus wel een plekje te vinden waar mensen die boom kwijt kunnen. En dan heb je niet het probleem dat uh, zo'n spar of zo'n den, als die aanslaat, dat kan inderdaad een grote boom worden. Boompje groot, plantertje dood. Maar in die tussentijd wil er ook wel eens iemand anders komen wonen. Die zit er tegen zo'n groot groen ding aan te kijken. En ja, wij als bomenridders zien dan altijd hoe het afloopt. De boom is altijd sluitstuk. Dus die gaat eraan. Dus... Uh, ons advies eigenlijk, van uh, zet zo'n ding nou op een plek waar die gewoon volwassen kan worden... ...waar die tot in lengte der jaren... ...en dan kan je er ook een andere keer nog lichtjes in hangen als je dat leuk vindt... ...in jouw boom, ergens in uh, waar dan ook. Bijvoorbeeld in dit mooie parkje. Rotterdam. Bijvoorbeeld ja, in dit maar... kleine parkje, ja. Ruimte zat, hè? We hebben nog ruimte zat. Uh, er zijn wel wat beperkingen natuurlijk. Er zit een spoortunnel onder, dus dieper, uh, dieper wortelen dan een <laughs> meter of twintig mag niet. Uh, maar dat komt toch niet voor... En uh, de bestaande bomen waar we nu uh, bij in de buurt staan... die gaan er bijna allemaal uit. Want die, dat zijn kastanjes en die zijn aangetast door die hele nare kastanjebloederziekte. En die zullen dus op termijn en proberen dat zoveel mogelijk gefaseerd te laten plaatsvinden... Uh, allemaal vervangen moeten worden. Ja. Maar Pim, als dit plan aanslaat... Dan is het parkje tegelijk ook wel weer snel vol, denk ik, als vanuit het hele land de bomen hierheen gaan stromen. Ja, nou, dat, dat moesten we dus maar niet doen. Ik denk dat mensen gewoon in hun eigen omgeving gewoon prima plekken weten te vinden in, in, in wegbermen of Talut. Wegbermen, een hele nieuwe vorm van bermtoerisme, zouden we daarmee kunnen kweken. Die zegt, kijk eens, want daar staat mijn boom. Nou, geweldig. Uh, ik zou zeggen, mensen, word creatief. Zet die boom op een plek waar die de ruimte krijgt. Zet hem niet vlak naast het asfalt, en dan haalt Rijkswater staat hem toch weer weg. Uh, maar op een plek waar die uh, voorlopig nog even lekker uit de voeten kan... of uit de wortels kan. En uh, dat moet iedereen overal in zijn of haar buurt doen. En als we daarmee gaan crossen, is het ook weer slecht voor het milieu. Dus uh, lokaal. Allemaal lokaal aan het Guerrilla Garden. Bijvoorbeeld, ja. Goed plan. En zorg er ook voor, hè, dat als we een droog voorjaar hebben... dat je af en toe even wat water gaat geven. Vladimir Raskinasi speelde Frederik Chopin de Wals nummer 15 in E groot. Met het bijeenbrengen van de houtcollecties van Leiden, Wageningen, Utrecht en Amsterdam heeft Naturalis nu een indrukwekkende verzameling van maar liefst 121.000 blokjes hout. Het is de grootste houtcollectie ter wereld. En sinds kort is deze verzameling gedigitaliseerd. Om al die houtmonsters onderdak te bieden... moest er wel het een en ander verplaatst worden... in het gebouw aan de Einsteinweg in Leiden. Collectiebeheerder Gerard Thijssen heeft het er maar druk mee. Maar hij heeft gelukkig nog wel tijd om Jeanette Paramoor rond te leiden. Het is de ruimte die we onze kluis noemen. En in deze ruimte be bewaren we onze bijzondere collecties. En dat zijn heel vaak onze oudste collecties. Prachtige hout met glaas stellingkasten. Er liggen oude boeken in, heel veel ja. zie ik. En potjes met ongetwijfeld houtmonsters. Hier hebben we een heleboel houtmonsters uit het begin van de 19e eeuw. Ik zie boeken hoor. Dit is ook wat we een, een silotheek noemen. De houtmonsters zijn zo gemaakt dat ze op boeken lijken. Meen je dat rugband gekregen. Mag ik even kijken? Ja, natuurlijk. Dus kijk, ik zal er Pak even... oh, pakken. Nou zeg. Ja, heel vroeger werden uh, houtmonsters uh, nog meer in een boekvorm gemaakt, ook zodanig dat je het open kon klappen en dan in, mm -hmm. in het binnenste zat dan uh, de vruchten en de zaden en, uh, en de bladeren van de desbetreffende boom bijvoorbeeld. Een doosje was het dan. Het was echt een doosje. Ja. Nou, waren we eigenlijk op zoek naar het alleroudste houtmonster hè, hier? Ja, nou ja, heel toevallig ligt dat. Uh, heb ik dat hier bij de hand. Dat is vast niet heel toevallig. Nee, vast niet. <laughs> wat dus, staat erop? Eens even kijken hoor. Het 17... is 1779. Het is Radix Johan Lopens. En dat is uh, gewoon het uh, naam van het medicijn. Dus waarschijnlijk is het wortelhout van een of andere boom... wat als uh, medicijn werd gebruikt in die tijd. Ja, Pieter Baas, jij, jij bent gastmedewerker hier, heb ik begrepen, van ja, het herbarium. Klopt. Het is altijd gebruikt door de mens, hè? hout? Klopt. De oudste bekende houtresten waarvan we weten dat de mens het gebruikt heeft... zijn 750.000 jaar oud. Dat is een handbijl cultuur uh -huh. bij het meer van Galilea en de buurt. Maar hout blijft gewoon ook heel praktisch... Hè? als het gaat om moderne verschijnselen zoals bijvoorbeeld klimaatverandering. Klimaatverandering, ja. Oh. En het grappige is dat je dankzij hout weet... dat die klimaatverandering niet iets is van vandaag of gisteren of morgen. Uh -huh. Maar dat die al miljoenen jaren om ons is. En dat je aan hout kunt zien hoe een boom zich heeft aangepast aan de ringen hè? Aan, aan de groeiringen in onze gematigde zones, maar uh -huh. in de tropen dan zie je weer aan de diameter van de houtvaten kun je zien of het een laaglandboomsoort is die het altijd heel heet en vochtig heeft of dat hij op in het bergland staat of van een hele droge vindplaats is. Het staat hier nu gewoon in kasten en zo. Maar moet het op een speciale manier bewaard worden, de collectie? Als het, maar, als het niet te vochtig is, mm -hmm. dan kunnen de, hebben de schimmels geen kans. Als je het af en toe desinfecteert door het in te vriezen... dan hebben houtwormen en andere houtknagende insecten geen kans. Mm. En dan is hout zo duurzaam als het ja, maar zijn kan. Dat dus het gaat af en toe de vriezer in, de collectie? Het gaat af en toe de vriezer in ja? bij min dertig. Kan en ik dan dat even zien? Ergens? Een uurtje. Zullen we er even ja? langslopen? Een ja. uurtje is genoeg? Een uurtje, dan ben jij ook bevroren. Ja, ik zie wel verhuizers, maar dat uh, zijn niet de verhuizers van de collectie. We zijn op het moment bezig met een uh, interne verhuizing. Uh, bijna al het personeel krijgt een, uh, een nieuwe werkplek. Moet even indikken bedoel je eigenlijk. Um, uh, Moeten ingedikt worden, ja. ja. ja <laughs> En waar ik ook om me heen kijk, al die werkkamers, zie ik overal. Blokjes hout, inkasten, op tafels. En planten en dozen. Oh, oh, dit is de vriezer. Dit is de vriezer. Ja, dat is een hele grote kamer. Wat ga je naar nou doen? De deur dicht. Blijf je hier, Pieter? Ik blijf hier, ja. Maar maar weet ik zeker dat dit, u er open gaat? Dit houden we niet lang voor min 30. En dit gaat dan gewoon even een uurtje hier. Uh... Nou, een uurtje is iets te kort. We doen dat 48 uur uh, oh. lang. Om zeker te weten dat uh, ja, niet ja. alleen de, de larven en de kevers, maar ja. ook de, de eitjes bijvoorbeeld uh, dood zijn. En de hele collectie uh, gaat er een de keer in. De hele collectie gaat er een, een keer in. Weer een enorm magazijn hier, hè? helemaal vol met dozen. Uh, hier heb ik een paar houtjes neergezet. Mm -hmm. om even het verschil te laten zien. tussen een hele zware, harde houtsoort. Ja. die zinkt in water. Dit is pokhout. Het wordt ook in lagers van molenraderen en zo gebruikt. Want het is een zelf houtsoort. Hij wordt dus nooit droog en loopt niet warm. Mm. En als contrast heb ik hier een hele stam van een boom uit een tropisch moeras. Ja, dit is jammer en dat het geen tv hier, hier is. Hier uh, dit, dit Jeannette, ik zou zeggen, ja. ik probeer het zelf even. Ja. Dan hou ik de microfoon vast, maar okay. dan heb je het idee. Ja, ik moet het even uitleggen, want je hebt nou een enorm blok hout in je hand... en je tilt het op, even bij de microfoon, en je tilt het op alsof het een veertje is. Ja, dat komt omdat dit de lichtste houtsoort ter wereld is. Het ja. heet ook wel Siamese balzaad. En waar komt dit vandaan? Dit komt uit uh, Zuidoost-Azië. Het is vrij wijd verspreid. Dit, we weten niet eens, het is een heel oud onderwijsmonster. Uh -oh. Waar wij uh, als, als jonge studentassistenten altijd studenten mee imponeerden... om als tasan voor... Uh, voor de klas te staan. En dan lieten we dit stuk in een bak met water zinken. Nou, en hier misschien een ander houtje. Dat zit nog in een glazen pot, want dat is ook een heel oud houtmonster. Een bekertje van medicinale houtsoort. Het medicijn zit dus in het hout. Mm. En de patiënt dronk dus, Gerrit, wat dronk hij water of alcohol? Water. Er werd gezegd uh, kokend water erin. En dan, dan kwamen die stoffen, stoffen vrij en dan regelmatig drinken. En dat is heel goed tegen koorts en buikpijn en dergelijke. Quassia Amara, zoek het maar op bij de ja. rekken van Dr. Vogelproducten. <laughs> Quassia met een q dan hè? Met een q. Ja, q. Heb je ook zoethout? Dat is een goede vraag. Zouden we even moeten kijken, eerlijk ja. gezegd. Even ik denk, de ja. denk, ik, denk, ik denk, denk wel zeker we. te weten dat we dat hebben. Ja? ja. zo'n nou, goede katalog is heel Het eigenlijk, legeren, eigenlijk een wortel als ik het goed weet natuurlijk. Maar het is erg goed dat je deze vraag stelt, want je zegt, hebben jullie het... Uh, we hebben hier een goede, goede catalogus. Maar het hout hier in ja. deze doos is dus opgeruimd op zo'n manier... Mm. dat ook zonder een database en zonder een kaartenbakje ja. we het direct kunnen vinden. We gaan even naar de Utrechtse collectie. Ik weet zeker dat maar, ze... Want wacht hebben. even hoor, Gerard. Je hebt hier nou even staan kijken. Ik, ik heb even staan kijken. Maar ja. de, we zijn, staan hier bij het de, bij Leidse deel van de houtcollectie. Ja. Ik kan daar toch helaas geen zoethout in vinden. Want hoe heb je gezocht dan? De naam is Risa. Uh, Glitseriza. Oh. Risa. En die zitten niet in. En we, we hebben al onze soorten op alfabetisch opgeborgen. Dus, dus dat is nog een enorme klus die je op je ligt te wachten, Gerard. We zijn al heel ver, maar uiteindelijk moeten alle verschillende collecties samengevoegd worden... tot één grote houtcollectie waarin alles op een eenvoudige manier is Precies. terug te vinden. Dus hoe lang gaat dit nog duren voordat het echt goed loopt? Nou, we zijn nog heel goed bezig. En aan het eind van het jaar uh, zullen we drie uh, verschillende collecties hebben die uh, digitaal ontsloten zijn. En ook echt fysiek ontsloten. En daarna gaan we een volgende slag maken om één collectie ervan te maken... van 121.000 monsters. Ja. En dit is de collectie welke? Dit is de Utrechtse collectie. Maar daar hebben we de Leguminose opgedeeld in Papillonaceae, Cezartinië. Ossalen ligt ze onder de Fabaceae, moderne spelling. Moeten we even naar de... Echt een hout liggen hier hè, in die maar... dozen. Hier zit hij ook niet bij? Of, uh... Nee, hier zit hij ook niet bij. Hier nee, zit hij... Nee, niet bij. Nee, nee. hij is vast opgegeten. Uit de Sexuela, la gran via, van uh, de Spanjaard Federico Quecha. Ook wel de Spaanse Johan Strauss genoemd. De Wals, del Caballero de Gracia Uitgevoerd door het Engels Kamerorkest. Dit is het Vroege Vogels nieuwsoverzicht. Goed nieuws vanuit de biesbos. Het paardje zeearenden dat er sinds vier jaar zit, is een nest aan het bouwen. Het ziet er dus naar uit dat de zeearend zich definitief heeft gevestigd... in dit natte natuurgebied. De roofvogels bouwen hun nest pal boven een kano-route. Dus die heeft staatsbosbeheer maar vast afgesloten. Anders poepen ze op je kop. En om de dieren zo min mogelijk te verstoren. Zeearenden hebben in deze periode immers rust nodig. Is de biesbos met al zijn recreanten dan wel zo'n geschikt broedgebied? Vragen we aan boswachter Thomas van S. Nou ja, afgelopen zomer verbaasde het ons ook wel een beetje. Want toen waren er dus twee vogels die heel de zomer hier bleven, ook echt binnen de grenzen van het Nationaal Park. Ondanks uh, ja, de vele bootjes, de vele bezoekers, de rondvaartbedrijven die hier uh, ja, in de weekenden volle bak uh, doorheen trekken. Dus ze hebben een zomer kunnen wennen. En nu wordt het dus spannend of ze ook uh, zich gaan vestigen en doorgaan met die, uh, met die nestbouw. Dat is een belangrijke, essentiële periode nu. Uh, die vogels hebben nu rust nodig. We hebben ook kreken afgesloten zeg maar, rondom het nest om die rust daar in ieder geval te garanderen. En ja, het gebied is wat dat betreft groot zat. Dus ook qua voedselmogelijkheden ja, kunnen er bij wijze van, van spreken meer zeejaren terecht van één paardje. Want er zitten er meer? En we hebben nu drie vogels in de Biesbos zitten. En waarvan één vogel heel mobiel is en ook regelmatig helemaal naar tien gemeten vliegt of, of verder dan dat. En uh, het zou leuk zijn als die bijvoorbeeld ook eens een zomer uh, sfeer komt proeven in de Biesbos. De auto. Het opladen van je elektrische auto kan nu ook in het buitenland. De Nederlandse stichting ELAAT heeft samen met collega's in Duitsland en België pasjes ontwikkeld die over en weer te gebruiken zijn bij oplaadpunten. En daarmee is een belangrijke stap gezet... in de ontwikkeling van een Europees netwerk. Want dat is natuurlijk de ambitie. Zodat je straks met je elektrische autootje lekker kan doortuffen... naar Frankrijk, Zwitserland of uh, nou, Italië. Maar zover is het voorlopig nog niet. Want niet alleen pasjes, maar ook stekkers verschillen per land. Er zullen ook meer oplaadpunten moeten komen. Want met die 150 in Duitsland en 100 in België... kom je nog niet ver. Wel handig voor boodschappen net over de grens. Een ontdekking. Muggen kunnen zweten. Dat hebben Franse wetenschappers ontdekt... na onderzoek met warmtecamera's. Men hoe ziet dat precies? Een mug is een koudbloedig dier. Zuigt die bloed op van een gastheer dan is dat een relatief grote plas vloeistof van zo'n 37 graden Celsius. En bestaat er kans op oververhitting. Maar wat zagen de wetenschappers? Het achterlijf van de mug vormde druppeltjes, waardoor het lijf weer wat koeler werd. De druppels bestaan niet uit zweet, maar uit urine en een beetje bloed. En dat laatste is wel gek natuurlijk, want waarom zou je als mug zoveel risico nemen... om platgeslagen te worden door een type als Menno... als je een deel van je maaltijd daarna meteen weer uitzweet? In het nieuws. De buidelmees heeft zo zijn eigen opvatting over relaties. Want de vogel verlaat niet alleen zijn of haar partner nadat het nest klaar is, maar paart bovendien ook nog eens met vier of vijf nieuwe partners. En maken mezen het uh, heel erg bond. Dan verlaten zelfs beide ouders het nest, waardoor de bevruchte eitjes niet uitkomen. Wetenschappers hebben zich altijd een beetje verbaasd over dit gedrag. Maar nu blijkt uit onderzoek dat het vreemdgaan... wel degelijk een bewuste en ook succesvolle strategie is. Als beide ouders op het nest blijven zitten... Ja, kunnen ze logischerwijs niet opnieuw paren. En dat levert uiteindelijk minder jongen op. Maar de vraag hoe bepaald wordt wie er vreemd mag gaan... en wie er moet blijven zitten, blijft vooralsnog onbeantwoord. Goed nieuws een mooie kerstboodschap voor de 73 proefapen van het farmaceutisch bedrijf MSD in Os. Ze mogen binnenkort weg. MSD Nederland is gestopt met het onderzoek op apen. Na bemiddeling van de dierenbescherming kunnen de Java-apen terecht bij Stichting AAP, die al veel ervaring heeft met het opvangen van proefdieren. De apen zijn bij MSD verdeeld over vier groepen. En daardoor zijn de apen al gewend om met soortgenoten samen te leven. De natuur. Slecht nieuws voor wierookliefhebbers. Het lijkt erop dat de wierookproductie ten dode is opgeschreven. Zo slecht gaat het met de bomen waaruit wierook wordt gewonnen. Dat zeggen ecologen van Wageningen Universiteit... na grootschalige veldstudies in Ethiopië. Volwassen bomen sterven en jonge bomen groeien niet meer uit. Dit komt door veelvuldige branden, intensieve begrazing... en verraad van een langhoornkever... Als er geen maatregelen genomen worden, is er over 50 jaar nog, hoogte, nog hooguit 10% van die wierookbomen over. Einde van het vroege vogelsnieuwsoverzicht. Pianiste Hai Wonchang speelde Le Cavalier Sans Souci... uit de petite suite voor piano van de Franse componist Jacques Ibert. Rudel, the red-nosed reindeer... had a very shiny nose. Nou, ik weet, als jij hey. wordt ontslagen bij de varen, weet ik wel wat je tweede carrière... Wat ja. weet jij dat ik niet weet? Overal en nergens zien we ze deze kerstdagen weer opduiken... als pop in de tuin, als beeldje in de vensterbank... als lichtsnoer aan de gevel... Rendieren die uh, de kerstman uit Lapland uh, brengen. Weet je wel nou, leuk zo voor ze sleeën? Rechts achter elkaar. Maar behalve in Lapland heeft het hier in Nederland ook zwart gezien van de rendieren. En dan nog, dat nog geen 30.000 jaar terug. Vissers op de Noordzee komen nog bijna dagelijks rendieren tegen. Want de Noordzee is een ware schatkamer van fossielen uit de laatste ijstijd. Samen met paleontoloog Dick Mol is Rob Buiten op bezoek gegaan... bij de man die een van de grootste collecties rendierbotten in Nederland heeft. Albert Hoekman uit Urk. Er gaan weer enkele tientallen kilo's aan bot... in krat van visafslag Den Oever in dit geval... Dit is gewoon allemaal afkomstig van de visafvlag wat hier staat. Dit komt van de vissers uh, die daar uh, een vis aanlanden. En dan hebben ze als bijvangst uh, die, uh, die fossielen, die botten. Ja, het ja, is echt een pakhuis redelijk vol hier. Hoe, hoe, hoeveel staat hier? Een uh, kilo. En dat komt gewoon allemaal uit de Noordzee? Ja, dat komt allemaal uit de Noordzee, ja. Wat, wat staat er allemaal? Uh, botten van mammoeten, uh, slagtanden van mammoeten, uh, botten van neushoorns... Reuzenert, rendier. Ja, daar heb je het, het codewoord al genoemd, rendier. Want, uh, nou ja, hè, kersttijd, rendieren, ja. die kwamen dus ook gewoon in onze kontrijen voor. Ja, die kwamen erg veel voor. Waar heb je ze staan? Hier heb ik een schevelpje van een rendier. Die al mooi oh, okay, redelijk, dus een, wel, uh, redelijk compleet, van een mannetje. Twee vijftig groot zo'n beetje. Oh, en daar komt een uh, hele mooie kromme gewijtak. Zo hebben wij opges opgestaan die zit een centimeter of tachtig? Ja, en dat is nog maar een gedeelte. Want ik denk dat er nog wel een dertig of veertig centimeter bij moet. Dit wat, wat hier in dit vak ligt, dit is allemaal rendier? Nee, hier ligt ook edelerd, eland, reuzenert en rendier dan. Hoe vaak kom je rendieren tegen? Elke week uh, stukken. Rendieren is toch een van de meest voorkomende fossielen die je, die je nog vindt. Uh, samen met paard en vicent. Dit dus was echt gewoon een, een hele gewone jongen in de Nederlandse natuur, ja, die... Uh, 30, 40.000 jaar geleden, yeah. ongeveer. Ja, heeft die rendier hier ook in grote getal uh, rondgelopen. Uh. Dat is gewoon grote kut, zoals je nu misschien nog in, uh, in Siberië ziet. Uh. En Dick Mol, die loopt hier ook al uh, als een, uh, een kind in de snoepwinkel... Uh, ...langs de schappen te kijken. Ja, jij was hier natuurlijk wel vaker geweest. Uh. Je, je kent uh, dit verhaal, maar... Ja, dit is uh, een heel bekend verhaal. Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. Hè. Kijk, uh... Albert die gaat nu zo'n twintig jaar lang iedere vrijdagochtend eh, bij Nacht en ontbijt naar de havens waar die boomkorvisserij de vis aan land eh, brengt. En eh, neemt dan die bijvangsten, hè, die fossielen uit het ijstijdvak over. En die brengt hij hier naar Urk en dan wordt alles gesorteerd en eh, goed nagekeken wat erin zit. Ja, en dan komen we hele mooie ontdekkingen tegen. Hè. Vaak nog dingen waar we helemaal niet van op de hoogte zijn. Wat heel duidelijk is, is dat het plaatje wat we eigenlijk hebben van het laatste deel van het ijstijdvak, dat die Noordzee tussen de Britse eilanden en het continent van Europa, zeg maar rustig tussen Engeland en Nederland, dat is een laagvlakte geweest, dat een paradijs moet zijn geweest voor grote dieren als mammoeten, wolnage, neushoorns, die in grote getalen hebben rondgelopen, maar ook rendieren. De aardige van rendieren is, is dat we die hele grote geweiën tegenkomen. die ook wel langs de grootste kromming. toch wel anderhalve meter kunnen halen. dan soms met die hele mooie grote oogtakken erbij. die dan die ogen van dat beest bedekken. die zijn zo karakteristiek. Hè, bij die fragmenten dan denk je gauw dat is een rib van een mammoet. Nee, als je goed kijkt naar die structuur. dan zie je waar de aderen gelopen hebben. toen het nog een bastgewei heeft gehad. En dan moet je bedenken dat die grote geweiën. ieder jaar opnieuw opgebouwd worden, weer afgeworpen worden. Weer opnieuw en weer opnieuw en dat levenslang. Het aardige van die rendieren is overigens dat het rendier het enige gewijdrager is waar zowel het mannetje als het vrouwtje een gewij heeft. Hè? Want bij alle hinden van de herten die dragen geen gewij, maar die rendieren doen dat wel. Maar als zowel mannetje als vrouwtje dus een gewei dragen en het wordt ieder jaar afgeworpen, dan betekent dat dat jij dat op de visafslag dus ook heel veel tegenkomt, Albert. Ja, daarom komen we er veel van die, die gewei delen tegen. Want dat is het meest voorkomende fossiel dan die stukken gewei van rendieren. Nou, maar, maar, maar waarom eh, hebben we die rendieren nu nog wel in het noorden van Europa en, en verderop in Siberië? En, en geen wolharige man moeten meer, geen reuzenherten meer? Aan het eind van het ijstijdvak. Zo tegen 11.500 jaar geleden is het dramatisch warmer gaan worden. Grote hoeveelheden ijs die het noordelijk halfrond bedekte... en sneeuw in de bergen is gaan smelten. Dat smeltwater is laaggelegen gebieden, de low countries, gaan opvullen. En zo is pas 8.000 jaar geleden de Britse eilanden ontstaan. Ja, de no Noordzee is volgelopen. Wereldwijd is de zeespiegel ruim 120 meter gestegen. 120 meter? Dat 120 meter. Dat betekent dat het oceaanoppervlak aanzienlijk groter is en het areaal, het leefgebied voor die mammoetfauna aanzienlijk kleiner werd. Wat heeft nou de meeste dieren uit het ijstijdvak die Noordwest-Europa bewoond hebben, dat is omgedaan, dat is de temperatuur die dat oceaanoppervlak ging verwarmen. We kregen meer verdamping en daarmee meer neerslag op die koude, droge mammoetsteppen. Toen ons onder bomen gingen groeien en de biotoop verdween. Een groot aantal dieren waren op het hoogtepunt van hun evolutie en konden in de evolutie geen stap meer terug doen. Sterven uit. Er zijn echter een aantal dieren die de kunst hebben verstaan om zich aan te passen aan het veranderende klimaat. Dat zijn de muskusossen en de rendieren. Dat zijn de echte relicten uit het ijstijdvak. Want die vinden we nog in het hoge noorden van uh, het Noordelijk in Maar oh, dat Canada. zijn echt maar de enige twee. Dat zijn eigenlijk de enige twee. We hebben ook nog wel wolven en zo. Maar als je echt praat over symbolen van het ijstijdvak, dan hebben we het over mammoeten. ...verdwenen. Wolhagenneushoorns, verdwenen. De steppenwiscent, verdwenen. Alleen die muskussos en die rendieren... ...die zijn naar het noorden meegetrokken... ...hebben zich aangepast aan een veranderende vegetatie... Hè, ...van de mammoetsteppen, die grasvlakte... ...naar meer de tundra-vegetatie. En die hebben heel goed daar kunnen voorrageren... ...waardoor ze het hebben overleefd. En dat zijn natuurlijk echte ijstijd-idolen, om het zo maar te zeggen. Ja. Maar goed, waarvoor uh, zeker voor een Noord-Amerikaan... Uh, ...het rendier dus het symbool is van uh, de kerst... Is voor jullie het rendier symbool van de ijstijdfauna? Ja. In eerste instantie de mammoet. En daarna heb je eigenlijk rendieren wat het meest... Ja, maar goed, die mammoet hebben we niet meer. Nee, nee die mammoet hebben we niet meer. de Hongaarse componist Leo Weiner. De Dans van de Vos, in arrangement voor vijf klarinetten... uitgevoerd door het Boedapest Klarinet Quintet. En nog aanhaakt bij de, bij de rendieren. Ik las van de week in de krant dat de rendier in de gebieden waar die voorkomt... het zwaar heeft dat hij bedreigd wordt door menselijke goed, activiteiten. He? Mensen en rendieren, daarom is het ook zo raar... die combinatie van kerstman en rendier. Mensen en rendieren doen het niet zo goed samen. Maar de kerstman is ook niet echt een bericht. normaal mens natuurlijk. Ik ben heel blij uh, nu in, in, in retrospect dat mijn hond niet naar binnen mag hier in het NOS-gebouw. want Die haat vuurwerk. Daarover gesproken. Uh, dit jaar vliegt er weer uh, voor uh, nou, een kleine 60 miljoen euro aan vuurwerk de lucht in. Tijdens autonu, natuurlijk. Voor veel mensen een, een leuke traditie, maar wel met veel nadelen. Honden, bijvoorbeeld, de katten, zijn er hartstikke bang voor. Het zorgt voor veel milieuvervuiling. Judy Shamoun Baranis van het Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteemdynamica van de Universiteit Amsterdam onderzocht wat dat vuurwerk nou doet met vogels. Mevrouw Schemoon, goedemorgen. Goedemorgen. Op deze eerste kerstdag. En nou heeft u uh, uw, uw vuurwerkpakketje voor Oud en Nieuw al in huis. Oh nee, dat doen wij niet. Dat vinden we niet zo leuk. En uh, natuurlijk vinden de vogels het ook niet leuk. Nee. Maar u heeft het onderzocht, hè. Van, ja, kijk, ik snap dat, dat vogels vuurwerk niet leuk, vind, leuk vinden... lijkt me nogal een beetje een, een open, open deur. Maar u heeft echt onderzocht wat dat doet met, met, met vogels. Maar bent u dan met Oud en Nieuw... Ja, met wetenschappers, notitieblokjes, hoe meet je dat? Nou, eigenlijk is het uh, heel moeilijk om te meten in de nacht. Je kan niet zo goed zien wat precies vogels doen. En daarom hebben we radar gebruikt. Ja, dat is een uh, prachtig uh, ja, meetsysteem. Met radar kan je eigenlijk weer uh, meten. Het is een radar van KNMI En regen ook meten, maar je kan ook vogels meten. Ja. Dus als vogels in de lucht gaan, vliegen... dan kan je meten hoeveel vogels er eigenlijk in de lucht. Hoe hoog ze vliegen, hoe snel... En hoe lang blijven ze eigenlijk in de lucht? En die radar van het kademie, die staat er permanent aan. Ja, die werken en, en, altijd. moet je hem dan nog speciaal instellen? Of hebben zij altijd al die vogels op hun scherm? Ja, eigenlijk uh, hebben ze altijd vogels, maar niet altijd op zijn scherm. Ze proberen eigenlijk de vogels weg te halen om weer goed te zien. Mm -hmm. En waar dus filteren ze die foto's vogels in? Precies, precies. Ze filteren de vogels uit. En wij hebben een, een filter uh, gemaakt of andere onderzoekers. Uh, om die vogels eigenlijk goed te meten met dezelfde radar. Dus dat is uh, prachtig. Je kan uh, verschillende dingen doen met dezelfde radar. Die werkt eigenlijk altijd. Hè? En, dan, en dan is het dus uh, middernacht oud en nieuw. Uh, iedereen gaat de straat op en die knalt zich uh, helemaal het ongans. En wat zie je dan op die radarbeelden? Nou, eigenlijk als je op de radarbeelden kijkt, dan zie je meteen hele... Ja, uh, nou, je kan met de kleur zien hoeveel vogels in de lucht zijn. Dus wat je ziet op onze radarbeelden... Um, hele oranje-rode kleuren. En dat geeft aan dat er zijn heel veel vogels eigenlijk in de lucht precies op die tijd. Maar zijn ze dan al in de lucht of, of stijgen ze op? Nee, ze stijgen de... op. Dus als ik kijk net voor middernacht, dan uh -huh. zie je die kleuren eigenlijk niet. En dan precies en net een paar minuten na middernacht... zie je de hele, ja, de hele scherm is eigenlijk vol... Met die kleuren, met de reflectiviteit eigenlijk van de radar. Uh -huh. En dat geeft aan dat de vogels in de lucht zijn. Want we hebben die beelden uh, voor ons uh, staan. Ja, je ziet een, uh, een scherm met allemaal groene... We zullen dat ook doorproberen te zetten op onze site. Dan kunnen mensen later nog uh, kijken. Je ziet allerlei groene en blauwe puntjes. En dan wordt het twaalf uur. En dan komen er allemaal, jij beschrijft u het maar, wat gebeurt er dan? Ja, komt er komen allemaal uh, oranje-rode vlekjes op het scherm. En je ziet het vooral bij uh, water... Dus vooral bij de grote rivieren, maar ook bij uh, plassen. En waarom? En uh, ja, bij, in Nederland in de winter zitten er heel veel watervogels eigenlijk. Veel ganzen, veel eenden. Die komen van het noorden vooral. En die blijven de winter in Nederland eigenlijk om uit te rusten, en uh, om uh, te forageren, om eten te zoeken. Nou, en die, uh, die schrikken van die vuurwerk. En die vliegen op. Dus ja. dat zie je meteen op die scherm. Nou, nou, nou, tot nu toe ben ik nog niet heel erg onder de indruk. Want ik denk je, ja, oké, okay, vuurwerk, <laughs> vogels, die beesten vliegen op. Ja, dat, ja. dat, dat, dat Zo vaak het zelf ook kunnen bedenken. Maar ze gaan hoger dan jullie dachten en ze blijven langer in de lucht. Ja, precies. Dus ze gaan... Uh, nou, wat je ziet is, uh, vogels die gaan uh, eten zoeken, die, blijven, die vliegen meestal wel heel laag. Onder de 100 meter. Ja. En vaak gewoon 50 meter of zo vliegen. Je kan ze makkelijk zien als ze gaan van plaats naar plaats. En in die nacht uh, met vuurwerk vliegen ze naar 500 meter. Soms ook 700 meter hoogte. Dat is wel heel hoog. Mm -hmm. En heel heftig vliegen. Dat is bijna als uh, vogeltrek. Maar ja. het is gewoon voor één nacht. Dus dat is uh, ja, ja, en... veel anders dan wat wij hadden gedacht. En hoe lang blijven ze dan in de lucht? Blijven, wat wij denken is ongeveer drie kwartier eigenlijk in de lucht. Dus dat is ook, ja, die vogels zitten eigenlijk uh, te rusten in die nacht. En dan moeten ze meteen uh, vliegen van de schrik. Heel hoog en ook heel lang. Nou, en of dat heel ernstig is of niet... Ja, dat kunnen wij niet meten met de radar. Dus we weten alleen wat die uh, gedrag is van de vogels. We weten wel dat het ernstig is voor die vogels op die moment. Maar waarom is dat dan ernstig? Is, het, is dat zo, nou, zo die, schadelijk? Uh, die die schrik-effect, uh, nou, dat geeft meteen uh, dat woordje moe van. Dat merken mensen ook als je heel schrik van iets... of een, uh, heel veel adrenaline krijgt van om weg te rennen van iets... Nou word je heel veel moe van. En uh, andere gevolgen zijn uh, dat je kan ook uh, wat zwakker zijn en meer ziektes van krijgen. Dat weten we eigenlijk niet zeker wat gebeurt daarna met die vogels. Of ze komen terug meteen naar die plaatsen de volgende dag. Of moeten ze nog rondvliegen om een veilige plek te zoeken. Omdat ja, daarvoor was het een heel veilig plek. Een hele goed plek. Ja, en, en ze vogels. zitten in een kwetsbare periode. Het is winter. Precies. Op het moment valt het wel mee. Maar goed, de afgelopen ja. jaren bijvoorbeeld strenge winters. Sneeuw, bakker, ja. ja, precies. Dus dat is ook iets met die vogels. Als het heel koud wordt, of uh, snow of ijs... dan zie je ook die vogels trekken nog steeds nog naar zout. zuidelijker Van Nederland. Nou, als, het heel, uh, als ze een heel zwaar nacht hebben... en moeten bijvoorbeeld de, de week daarna ook uh, trekken naar zouden omdat er veel snow of ijs ligt. Nou, dat kan wel veel moeilijker na zo'n uh, zo nacht. Ja. Ja. U praat over snow en ijs. Sneeuw, ja. U komt uit New York, hè? <laughs> ja, precies. Ja. Hebben ze daar ook last van? Want New York kennen we ook nogal van uh, aardig vuurwerk. Uh... Nou, ik, ik denk dat zeker in alle plekken waar je heel veel vuurwerk hebt... en vooral dichtbij vogels. New York heeft ook heel veel... Uh, eigenlijk in die gebieden van het stad bijna... heb je ook heel veel watervogels. Dat is ook bekend bij uh, JFK met problemen met uh, vliegtuigen. Maar dat is bijna nooit gemeten eigenlijk. Dus je hoort wel verhalen over. Maar echte wetenschappelijke metingen, dat heb je niet. Wij waren ook heel veel verbaasd. Omdat het lijkt ja, voor ons veel zelfsprekend dat het een probleem is... Maar ja. niemand heeft echt uh, daarna gekeken. Zie, zie je nou, uh, u zei, ja, we weten het niet. Zijn er dan ook niet gevolgen te zien? Zie, zie je bijvoorbeeld niet na zo'n nacht allemaal uh, dode vogels op de grond liggen... die tegen elkaar gebotst zijn of tegen iets anders uh, uit paniek? Of <laughs> doodgeschrokken zijn? Of, uh, ja, nou, ja. Nou, nou dat zie je niet zo vaak. Maar bijvoorbeeld uh, vorig jaar was er een heel groot verhaal in de media in Arkansas... over die vogels die waren dood uh, en gevallen van de lucht. Nou, en wij denken dat die soort uh, verhalen, die komen door zo'n zo schrikeffect. En als het ook met slechte vier bijvoorbeeld of dichte mist, dat ze kunnen niet zien heel goed, of uh, ook uh, niet heel goed vliegen en ze wegvinden, dan zou botsingen kunnen ja, misschien met elkaar of met gebouwen of met uh, ja, lijn, uh, ja, ja, elektriciteitenlijnen, die soort dingen. Ja, dat was in Arkansas waarschijnlijk het probleem. Hè? Dat het was ja. ook direct na autonieuw. precies. Dus ik? En Er was ook vuurwerk en vogels zijn opgevlogen en zijn in dat geval dan waarschijnlijk tegen gebouwen of muren gevlogen? Of... Ja, dat was die idee. Ach, dat, wat veel wetenschappers hebben daarna gezegd... misschien was het eigenlijk zo precies een infect. Maar ik denk dat dat gebeurt niet zo vaak. Want meteen doodgaan we zoiets. Maar dat kan, ja. ja. En is het dan uh, puur het knalvuurwerk... waar ze echt een hekel aan hebben? Of is het ook dat, dat die flitsen en die kleuren? Ja, dat weten wij eigenlijk niet. Ik zou denken meer over die knal, over die geluiden. Omdat soms, ja, die vogels eigenlijk slapen ook in die nacht. Dus misschien keken ze ook niet zo omheen. Maar die geluiden zijn zeker, ik denk in de eerste instantie, wat uh, ze schrikken van. Maar ik dacht ook dat, dat is, uh, met name vogels ook heel gevoelig zijn voor gekleurd licht, toch? Want je hebt ook wel soms dat bij, uh, bij uh, jij vertelt dat het met, bij boorplatforms, dat ze dan groen licht ja, doen. Bepaalde, be be gebruiken en... ze ja, bepaald precies. licht om vogels juist... Uh... Nou, ze gebruiken, ja, lichten kunnen ook uh, een afleiding zijn voor vogels. Vooral als ze vliegen, als, uh, op vogeltrek bijvoorbeeld. Dus uh, veel lichten op, uh, op de grond. Het kan uh, eigenlijk afleiden van waar ze moeten vliegen of hoe. En ja, ze kunnen ook zeker reageren op de lichten. Dus wat is meer de licht of de geluid, dat weten we ook niet. Nee. Gaan jullie nog wel verder in het onderzoek? Want je hebt nu inderdaad uitgevogeld dat, het, dat ze 500 meter lucht ingaan... en dat ze lang in de lucht blijven. Maar eigenlijk zitten wij nog een beetje te wachten op stap twee. Maar goh, wat zijn dan die gevolgen? Gaat u dat nog onderzoeken? Nou, dat weten we nog niet. Het is uh, een stuk in, ingewikkelder om echt te zien... wat zijn uh, gevolgen voor die vogels moet je eigenlijk op uh, individuen volgen. Dus je moet echt uh, gaan ze meten bijvoorbeeld, of eenden... en dan zien nou, hoe lang blijven ze, waar gaan ze naartoe... Wat zijn de gewogen in hetzelfde jaar? Of misschien ja. een jaar daarna? Dus misschien... Je moet ze interviewen daar. Ja, ja. Hoe voelt u dit nou? Ja. Ja. Ja. Uh, Hoe voel je je nu? Ja. Weet je om welke vogels het nu gaat? Ja. Nou, we denken vooral... Dat weten we van tellingen. Dus uh, je hebt iets gezegd uh, over... Uh, gaan mensen in, uh, in het veld en eigenlijk tellen? Dat doen mensen elke jaar. Afzonderlijk van uh, vuurwerk, maar gewoon uh, wintertellingen. Door Sovon. Om vogels te tellen. Dus we weten wel dat duizenden vogels zijn in de Bijvoorbeeld het smienten. Um, verschillende soorten zwanen. Ja, die blijven overwinteren in, in Nederland. Ook uh, verschillende soorten muwen. En vooral die soort vogels, die, schrik, die schrikken van. Ja. Maar door de radar kunnen we niet weten precies welke vogels. Nu hebben we het over knallen en siervuurwerk. Het ja. is natuurlijk al langer bekend dat vuurwerk ook heel veel schadelijke stoffen in het milieu brengt. Dat is hier nu helemaal niet meegenomen, hè? Dat, daar, nee, daar dat gaat is in, helemaal ons, niet in ons onderzoek niet uh, gemeten, maar andere onderzoeken wel. Dat is eigenlijk wel onderzocht. van Hoeveel fijnstoffen zitten in de lucht na, na oude en nieuw? Nou, niet alleen in Nederland, maar in andere landen. Ja. Maar dat is een, een ander onderzoek. Is, pleit hij nou eigenlijk voor uh, gewoon de, de, verbieden dat vuurwerk? Helemaal niet meer doen? Zal ik dat? Uh, <laughs> ja. <laughs> nou, misschien niet uh, verbieden, maar ik zou uh, denken dat je kan het wel meer uh, geregeld zijn in, in in vast plekken met een groot uh, display en niet zo dichtbij een uh, bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, maar niet zo vrij laten blijven. Dat nou, is eigenlijk het probleem. Vooral denk ik met in Nederland. Dat particulieren gewoon zelf de. Ja. Ja, precies. Dat je kan overal uh, doen. En, en vooral zie je dat mensen wonen heel dichtbij ook natuurgebieden. Eigenlijk ja. die zijn. Mm -hmm. uh, voor vogelsbescherming bijvoorbeeld. Maar ja, en dan st ja, steek je vuurwerk aan, heel dichtbij. Ja, dat, is, uh, dat werkt niet goed. Maar dat mag nu overal? Dat mag, ik denk het wel. Ik ja. weet niet zeker, maar ja, het mag overal eigenlijk. Ja, ja er is nergens een kring rond een natuurgebied van... jongens, blijf hier 10 nee, of 15 nee, kilometer. Nee, en dat zou, dat zou misschien ook helpen om gewoon een soort buffer rond die plekken van uh, nou, hier 10 kilometer rond mag je niet oh, vuurwerk aansteken... Nou, u gaat alleen, denk ik, sterretjes afsteken met de oud en Ja, uh... ik wel. Ja. <laughs> nee, ik ook. Ik hou het maar niet zo van vuurwerk. Hè, heb jij je pakket uh, met de Ik heb mijn pakket nog niet klaar. Nee, keuken, nee. okay. uh, Judy chandon Barones van het, ik ga het nog een keer noemen... Instituut voor Biodiversiteit en ecosysteemdynamica van de Universiteit van Amsterdam. Dank je wel voor je komst. Ah. <laughs> Venolijn nog even? Ja. de natuurkalender. De eerstelingen van deze week. Even terug naar onze Venolijn 035 6711 voor dit opmerkelijke verhaal van onze vaste man uit Wassenaar. Goedemorgen met uh, Henk van der Kwaak van Volkstuin ter Weer in Wassenaar. Afgelopen donderdag zag ik de honingbijen massaal hun kasten in en uitvliegen. De temperatuur was uh, ja, zo'n zo, zo 10 graden Celsius. Ook onze imker begreep er niets van. En natuurlijk fijne kerstdagen gewenst. En tja, het is jammer, maar een witte kerst zit er dit jaar niet in. Maar een groene is ook heel leuk. Ik ga het nog maar even één keer zeggen. Doe mee met die verkiezing van het mooiste natuurgeluid De onze Natuurgeluid Top 40. Kies uw favoriete natuurgeluid. Vroegevogels.vara.nl Ja, en een andere oproep geldt de eigenaars van de elektrische auto's. Iedereen die een elektrische auto heeft, stuur een foto naar ons op. Dan hebben we op een gegeven moment een heel overzicht van de ware pioniers. Tot volgende week. Straks, vanaf 12 uur, een speciale kersttribune. Voor deze gelegenheid omgedoopt tot kersttribune. Govert van Brakel en Margriet Reintjes blikken terug op het afgelopen media- en sportjaar. Met kenner Thomas Ros over de nieuwe kersttoespraak van de koningin. Ik wens u allen... Een gezegend kerstfeest toe. Bekende sporters onder wie Sven Kramer en René van der Gijp vertellen over hun jaar. Ik heb echt een vliegende inzinking gehad. Verder een ware prijzenregen in het kassiekijken Kerstgala. De winnaar is... En Johan Derksen kiest zijn favoriete kerstmuziek. De Kersttribune. Straks van 12 tot 4 op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.